Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, en zomerhits. zomerhit. is de is de zomer van ZFM, Met nu ZFM in de ochtend.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 FM Zandvoort. Johnny Wei momenti fradino your body burn like never before. Oh. And it The second in the sunshine, a decade in the dark, taking part in a Van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl Open up your eyes and watch the sunrise. One point, we have been clear. Love, I go spread one the world, you know. Me love ya comes out of devotion. Will spread to the world? Entrenched. Home. of any longer In zomer in Zandvoort, de vroege zomer, ja. op CFM. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Okay.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 I'm all up you, Cause you represent California <laughs> you said... Esa boca linda, un descarante, toma caliente, sabe que mi papito adelante de mis ojos, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, una bomba provocante, una bomba provocante, esa boca linda, tua boca linda, esa boca linda, tua boca linda.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. De opheffing van de Nederlandse Antillen is weer een stap dichterbij. Het parlement van de Antillen heeft ermee ingestemd. Het is de bedoeling dat Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk worden... Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden deel van Nederland. Eerder ging het Nederlandse parlement al akkoord. Nu moet alleen Aruba er nog over stemmen. De politie in Nijmegen onderzoekt de schietpartij... waarbij gisteravond een man door een agent werd doodgeschoten. Volgens sommige berichten had de man kort daarvoor een overval gepleegd. Maar de politie wil dat niet bevestigen. Wel is duidelijk dat de man een politiehond had gestoken... waarna de Nijmeegse politie het vuur op hem opende. Op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft een zanger zelfmoord gepleegd. Het is Charles Herren van de Britse band Oelle Swimmingpool. Hij zou op de artiestenparkeerplaats in Hasselt van een lichtmast zijn gesprongen. Aanleiding mogelijk is een incident tijdens een optreden kort daarvoor. Toen hier bij het steeds iemand ernstig verwondde. Vijf pensioenfondsen hebben nog niet bekendgemaakt dat ze in moeilijkheden zitten en dat ze mogelijk de uitkeringen moeten verlagen. Ze moeten snel openheid van zaken geven, vinden de toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank. De lijst van probleemfondsen telt in totaal veertien namen. Negen daarvan hebben zichzelf al bekendgemaakt, vooral kleinere fondsen, maar ook het grote pensioenfonds PME voor de grootmetaal en de elektrotechnische industrie. In de Groningse plaats Appingedam zijn twaalf jongens aangehouden voor mishandeling. Ze zouden vorige maand in één nacht zonder aanleiding zes willekeurige mensen hebben mishandeld. Slachtoffers liepen kneuzingen op en bij een van hen werden tanden gebroken. Sparta heeft gisteravond in de Jubilä League een monsterzegen behaald op Almere City. In Rotterdam werd het 12-1. Acht doelpunten werden gemaakt door Johan Voskamp die zijn eerste wedstrijd voor Sparta speelde. De uitslag is een record voor de eerste divisie. Het weer: de eerste wolkenvelden met in het noorden kans op motregen. vanuit het zuiden breekt de zon.